Nee, het is hier niet zo warm. Geef mij een iets. Mij ook. Goed, dan neem ik het bord. herinner je, je nog dat we er een jaar of twee geleden over hadden dat ik me verantwoordelijk voel tegenover de commissie.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 Door de beien, door weer en wind, lim door de regen, een bedelaarskind. Hey daar, ben je rustig, hè? Chantal, ja, kel maar aan, daar. Jullie op. Cox, van A's de Courant, ben jij de producers? Nee, dat is die meneer, meneer Vester Juring. Meneer Juring, ik ben koks van Nassel Courant. Ik hoor dat u de producer bent. Praat u maar met de heer Lanting. Die is hoofd Algemene Zaken van ons museum. Dat is Boesman. Dag, je koning. Vester Juring. Hé, roel op. Roel op, klok. Hoe ja, oud mag jij die boerderij al. Dag, koning. Dag, Muller. Dag, Sviers.